4 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De zoektocht naar de twee vermiste broertjes uit Zeist... wordt vanochtend na zeven uur hervat. Gisteravond werd het zoeken naar de jongens in het Bunderbos... bij het Limburgse Elslo gestaakt, omdat het te donker werd. De politie bewaakt het bosgebied vlakbij het vliegveld Maastricht-Aken. De zoektocht wordt gedaan door militairen van het Korps Mariniers. Zij zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap. De broertjes van 7 en 9 zijn dinsdag nog gezien bij een benzinepomp in Neerbeek in Limburg, waar hun vader heeft getankt. De grootste regeringspartij op Curaçao, Pueblo Soberano, houdt morgen een stille tocht voor de vermoorde leider Helmin Wiels. De tocht voert van de kathedraal in de wijk Pieter Maai in willemstad naar de pier van Marie Pompoen, vlakbij de plek waar Wiels zondag werd neergeschoten. Dinsdag zijn twee mannen aangehouden voor het maken van een dreigvideo op YouTube vlak na de moord op Wiels. Zij worden ook verdacht van de moord op Helmin Wiels. Op Sint Maarten is een man veroordeeld tot levenslang voor de moord op een Amerikaans echtpaar. Twee anderen hebben respectievelijk 28 en 22 jaar celstraf opgelegd gekregen wegens medeplichtigheid. Volgens de rechter was de moord zeer gewelddadig en is de kans groot dat de hoofdverdachte opnieuw in de fout gaat. Ook wordt hem aangerekend dat hij geen berouw heeft getoond voor zijn daden. Het welgestelde echtpaar King werd vorig jaar september doodgevonden in zijn huis op het eiland. De man die tien jaar lang drie vrouwen heeft vastgehouden in zijn huis... wordt verdacht van verkrachting en ontvoering. Dat heeft de openbaar aanklager in Cleveland bekendgemaakt. Tegen twee broers van hem, die ook werden aangehouden... zijn nog geen aanklachten ingediend. De vrouwen ontsnapten maandag uit het huis van de aangeklaagde man. Volgens een gemeenteraadslid zijn de vrouwen blootgesteld... aan langdurig seksueel en psychologisch geweld... en hebben ze verschillende miskramen gehad.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 They were the ones stopping me From hurting myself No. Heb je er gezien afgelopen avond? Want toen gaf zij een optreden in muziekhuizen opens in Leiden. En vanavond gaan die optredens van haar door. Dan zal ze verschijnen in Dronten, Buitenkunst, Randmeer. Daar is de manifestatie waar ze vandaag in ieder geval uh, zal verschijnen. Coco Jones dus. En dan, uh, even kijken, dan moet ik het even heel goed zeggen. Coco Jones die uh, zal... Vrijdagavond optreden, morgenavond optreden in dat muziekcentrum in Leiden en overmorgen in Buitenkunst Randmeer. Coco <Sessie> Jones, While the World is Asleep, dat is de titel van het liedje dat je hoorde. <Sessie> Queens of the Stone Age, dat is een band die op dit moment in België is, maar ze gaan ook in Nederland komen. Dus ze zullen een optreden geven op het Pink Festival. En een week over afgaand aan het Pop Festival... dan zal er een nieuw album van hen verschenen, Like Clockwork. Dit is muziek van de band uit 2007. Een milde plaats. Doorgaans is Queens of the Stone Age, een band van zwaarde gitaren. Luister eens even naar Make It With Two. Fan van de band, heb ik zo'n idee, want hij mag zich graag boeken voor Pinkpop. Dat deed hij al eerder in 2003 en 2008. En na vijf jaar mogen ze weer op het podium van Pinkpop staan als uitsmijter op de vrijdag 14 juni. Queens of the Stone Age en een hele grote van hun uit het verleden komt van de LP Era Vulgaris Make It With You. En wat ik al zei, 14 juni dan treden ze op en 4 juni dan verschijnt hun jongste album onder de titel Like Clockwork. Maar ik het eerst op Pinktop, dit is van een ander festival. Maar ook deze mensen zelf op Pinktop staan. La Pecatina. Ponto Corutan, San Jose Bruta, San Uguatea. Un gato correndo, na vallada per teve, un platon de torta. ...de muziek van La Pegatina. En ben, die afkomstig is uit het noordoosten van Spanje, Catalonia... ...daar komen ze vandaan. En vorig jaar toch gaven ze een optreden op het Lowlands Festival. En de opname die ze juist hoorde met het liedje Que Bonita es el amor... ...dat is afkomstig van dat Lowlands optreden van vorig jaar paste nu wel heel vrij bij de sfeer op dat moment, want het was bloedheet. De tent was afgeladen vol. En dan paste deze exotische geluiden wel erbij. La Pegatina. En ze zullen dus ook een optreden geven op het komende Pink Pop Festival... half juni in Landgraaf. Dan was er plotseling een live optreden van Tom Waits. Die verscheen zomaar op het podium van Oakland. We hebben het podium van Auckland, waar de Stones zijn optreden gaven. En ze zongen Little Red Rooster. En toen het intro was ingezet en Mick Jagger het refreintje had gezongen... ...in een stopweets. MUZIEK Hier met het nummer 2. Talking at the Same van zijn album Beresme. Dat twee jaar geleden verscheen. Beresme was het 17e studioalbum van deze Tom Waits. En zoals gezegd de man die verscheen afgelopen zondagavond. Uh, als verrassing zomaar op het podium waar de Rolling Stones bezig waren met con hun concert. in het kader van de '50 and Counting Tour. Toen Little Red Rooster werd ingezet... en Mick Jagger het refreintje gezongen wat toen was daar ineens Tom Waits op het podium... die de rest van het lied zong en samen in duet verder ging met uh, Mick Jagger. Mm -hmm. Die opname van Little Red Rooster met Tom Waits en de Rolling Stones... Die kan je ook nog terugvinden op een uh, YouTube-filmpje. Het is een uh, vrij eenvoudige film gemaakt met een uh, GSM-etje... maar de kwaliteit is deels niet te toch van uh, go goede orde... En de geluidskwaliteit valt ook wel mee voor een het. In ieder geval, als je fan bent van de Stones en Tom Waits... de moeite waard om dat te gaan opzoeken via internet en te gaan bekijken. Tom Waits dus met Talking at the Same. En dat brengt ons bij Little Red Rooster... waar de Rolling Stones in de jaren 60 een behoorlijk grote hit mee hadden. Het nummer dat is als The Red Rooster in 1961 op de plaat gezet... door Howlin' Wolf. Maar ik laat je nu de uitvoering horen van de componist zelf, Willie Dixon. Too lazy crow for day. I had a little red rooster. Too lazy to crow for day. He kept everything in the barnyard. Either sitting or ready to lay. in the barn and the, the hounds they began to howl You know my little red rooster's gone Lord, the little red rooster's on a prowl Please drive him home. Now, if you see my little red rooster, somebody please run him home. There ain't been no peace in the barnyard since my little red. Booster. Het origineel dat zo, zoals de componist het bedoeld heeft. Want je hoorde de componist het nummer zelf zingen. Willie Dixon dus en ooit een grote hit voor de Rolling Stones. En van de Stones is ook inmiddels bekend welke nummers ze zullen spelen tijdens die uh, 50 and Counting Show in Engeland. Daar zullen ze binnenkort een paar optredens doen. En op dit moment verblijven ze nog in de Verenigde Staten. Een van de nummers die ze afgelopen zondag speelden. In Auckland, dat is te vinden op sticky fingers, dead flowers. speelde de Rolling Stones afgelopen zondag bij een optreden in het Californische Oakland En een van die nummers was Dead Flowers uit 1971. Dat stond er oorspronkelijk uit. Sticky vingers was toen de LP waar dat verscheen. De Rolling Stones en de tickets in uh, Engeland die schijnen niet zo uh, uh, snel over de tongbank te gaan. Want ze, zei, ze zijn nogal prijzig. Nou, maar, maar zien hoe het uiteindelijk verloopt als ze echt daar gaan optreden. De stones dus. Zo dadelijk een leukste uitspeck met koppen van afgelopen zaterdag met daarin. Onder andere het cabaret met Hans Sibbel. Er is de column van Martijn Koning en er is ook de column van Wim Daniels. En er is ook het optreden van Ruben Heijn die net een nieuw album heeft gemaakt... onder de titel Hapsach, de titelsong... Die zong hij afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. Je kan er nog een keer naar gaan luisteren. Maar voordat, de kom van Martijn Koning Er is eerst nog even deze van de Doors. Uit de periode dat er protestzongs waren. De Doors, A Known Soldier. Wait until the war is over. And we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television Vision, children fed. The unknown soldier nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. Wat doe jij met doderdenking? Deze vraag heb ik gisteren voor het eerst in mijn leven op een hele weerde manier gesteld. Ik vroeg het aan een vriend van mij in de zin van samen iets leuks gaan doen. Wat doe jij met herdenking? Alsof het een feestje was. En het was niet mijn bedoeling, maar zo kwam het er wel uit. Normaal gesproken ben ik op doden herdenking... altijd met familie thuis. Dan kijken we naar de ceremonie op televisie en daarna Shintus List of La Vita e Bella of Daar hoorden zij Engelen zingen. Of een andere film over de verschrikkingen die de Joden hebben meegemaakt. Maar mijn ouders zijn op vakantie en mijn vriendin moet vanavond werken. En ik wil niet in mijn eentje de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. In je eentje stil zijn is net zoals in je eentje klaarkomen. Het komt op hetzelfde neer. Het is net zo bevredigend. Maar je doet het toch liever met een ander. Alleen zijn met doden is totaal nieuw voor mij. En er zijn al zoveel dingen nieuw voor mij deze week. Een nieuwe koning, een nieuwe nieuwslezeres... en een nieuw briefje van vijf. Ik heb het nieuwe briefje van vijf trouwens in mijn zak. En weet je waarom ik die in mijn zak heb? Omdat je er nergens mee kan betalen. Niemand neemt ze aan. Ik wilde er vanochtend een kaartje mee betalen in de bus en de chauffeur weigerde het gewoon. Is dit ons monopoliegeld, voor je? Nee, natuurlijk niet. En ik had niks anders bij me. Waar moet je heen? Ik zeg, ik moet langs start, nou goed. Maar goed beste mensen, er is een nieuw briefje van vijf. Het biljet heeft vier nieuwe echtheidskenmerken, een portretwatermerk, een portrethologram, een smaragdgroen cijfer en elk biljet heeft een ander adres van iemand uit Cyprus, zodat je er alleen een postzegel op hoeft te plakken en hem meteen naar ze op kan sturen. Waar was ik gebleven? Oh ja. Wat doe jij met doodherdenking? Ik wil dan in ieder geval niet alleen voor de tv zitten. Het is een speciaal moment van besef en bezinning die ik met anderen moet delen. En de ceremonie op de Dam is dit keer ook iets anders. We krijgen eerst de kranslegging, dan zal de trompet klinken en tijdens het Twee minuten stilte zal dit jaar de muziek verzorgd worden... door niemand minder dan DJ Armin van Buren. Deze doodherdenking is ook extra spannend voor onze nieuwe koning. Hoe gaat hij het doen? Het is de eerste officiële dingetje op de koningsagenda, zeg maar. Moeder Beatrix heeft het hem uiteraard tot in de puntjes helemaal uitgelegd. Heel simpel, even kransje leggen met z'n allen, even stil zijn met z'n allen... en dan natuurlijk even wuiven met z'n allen. Super simpel, dat doe je met drie vingers in je neus. Wat doe jij met dodenherdenking? Ik heb het in blinde paniek aan zoveel vrienden gevraagd dat ik nu kan kiezen uit vier verschillende locaties. En die keuzevrijheid lijkt heel prettig, maar dat betekent ook dat ik nu drie mensen moet gaan afbellen. En hoe raar is dat? Eerst belt iemand je op met de vreemde vraag of hij met jou misschien de doden kan herdenken, en dan belt die persoon vervolgens een dag later weer af. Dat kun je gewoon niet maken. Maar en net zoals als de boer trouwens ook niet kan maken om emotioneel te worden bij haar afscheid van het journaal, was dat over raars. 19 jaar lang met een stalen gezicht verslag doen van de meest vreselijke gebeurtenissen, en dan pas emotioneel worden als je er zelf mee stopt. Maar goed. Wat zou zij gaan doen met dode denk ik? Ik ben er nog steeds niet uit uh, wie het uiteindelijk gaat worden... waar ik langs ga. Uh, sowieso niet bij mensen die ook Duitsers herdenken. Want waarom zou je in godsnaam op 4 mei Duitsers herdenken? Ik was vroeger echt geen ster in geschiedenis... maar ik weet wel dat de Duitsers een vrij groot aandeel hadden... in de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Het gaat misschien wat ver, maar je zou bijna kunnen zeggen... dat het volledig aan de Duitsers te wijten viel. Maar goed, je mag voor mij het hele jaar door Duitsers herdenken... maar niet op 4 of 5 mei. Vandaag herdenk ik met vrienden dat ik de Joden bijna uitgeroeid waren. En morgen vier ik dat de Joden kampioen zijn geworden. De wedstrijd van de Ajax. Maar die ik kijk dan morgen wel weer alleen, want als ik iets irritant vind is het wel iemand die tijdens een voetbalwedstrijd tegen je aanloopt de oude hoeren. Dank u wel. Hey. Trina Garrett and go Het gaat goed met de mensen in de dorpen. Deze week publiceerde het sociaal en cultureel planbureau de Dorpenmonitor. Waaruit blijkt dat 82% van de Nederlanders die in een dorp wonen gelukkig is. Dat is meer dan het aantal mensen dat in de stad woont. Is het echt zo fijn leven in een dorp? Of valt de stad te prefereren? Ik praat hierover met een dorpsbewoner en een stadsbewoner. Allereerst Jan Gruising. Hij woont in een dorp. Laat ik eerst deze vraag stellen. Meneer Gruising, bent u gelukkig? Welks. Bent u gelukkig? Ben ik gelukkig? ja. Hoe moet ik dat weten dan? Nou ja, u kunt toch voelen of u gelukkig bent? Voelen? Ja. Oh nee, dat weet ik toch allemaal niet. Maar goed, het staat in de krant dat wij op het dorp gelukkig zijn. Dus dat zal wel wat kloppen, toch? Eh? Anders zou het een beetje raar zijn. Dat ze allemaal in de krant gelopen opkalken dat wij gelukkig zijn. Terwijl dat wij helemaal niet gelukkig zijn, toch? Ja, dat is waar. Dan vraag ik me af, waarom bent u dan gelukkig? Ja, dat weet ik toch niet, jongen. Het leven is gewoon prima bij ons op het dorp. Het gaat allemaal zijn gangetje, niks geks. Maar waarom, of dat dan met dat dorp te maken heeft, dat weet ik ook niet. Dat is gewoon zo. Waarom dat is, daar moeten de wetenschappers het de stad maar uitzoeken. Nou goed, denk er nog eens even rustig over na. Dan ga ik naar onze andere gast, Elsbeth van Zelm. Zij behoort dus tot de groep waarvan er iets minder mensen gelukkig zijn. De Stedeling. Welkom. Bent u gelukkig? Heel erg, echt onwijs gelukkig. Nou, dat klinkt goed. Ja, echt fucking chill. Zo gelukkig, ja. Yeah. Weet je uh, waarom je zo gelukkig bent? Zeker, ik heb leuk werk. Dat is natuurlijk super chill. Ik werk bij een hele grote zakelijke dienstverlener. Wij doen eigenlijk alles. Dus van het eerste ruwe idee tot aan de bubbels van de eindpresentatie. Echt super cool. U bent dus tevreden in de stad? Ja, ik merk gewoon dat ik echt heel erg een hoofdstadsmens ben. Er is gewoon zo fucking veel te doen. En zoveel waanzinnig interessante mensen en cultuur vind ik ook super leuk. En ik ga veel naar feestjes. Nou ja, dat goed. Ik noem een day at the park, uh, de... climax, summerdance, autumndance, springdance. Ja. Natuurlijk zo fucking niet normaal chilldance 2013, uh. maar daar ga ik dit jaar niet heen. Die hebben zo'n schrale line-up. Oké, okay. okay. yes. helder. Er dus zijn toch gemiddeld genomen, uh, zijn de mensen in het dorp iets gelukkiger? Meneer gruising? bent u er al uit waarom mensen in het dorp gelukkiger zijn dan in de stad? Ja, nou ja, ik heb al toch nog eens een beetje over zitten prakenzeren. Ja. Maar wat ik persoonlijk toch wel echt prachtig vind aan een dorp... en ik denk dat ik namens vele Nederlandse dorpsbewoners spreek... en dat is dat je zeker weet dat je een heel eind vandaan woont... van deze mevrouw hier naast mij. Oké, okay, dan. Zipper Zo ver aarde. dat je er niet kan horen, dat je er niet kan ruiken. Dit ook echt. En dat je er niet kan zien, maar met name niet kan horen. Want leren wat een verschrikkelijk mens is dit, zeg. Ik ben nog helemaal schuitziek van, Hans. En ik heb er nog niet eens één minuutje horen praten. U bent ben er heel erg veel opeens. Oké, okay, dit is echt een hele psycho, dude. Ja, maar Hans, dan moet je het toch nog maar eens zijn. Je moet er nu niet aan denken dat je dat de hele dag... tussen dit soort omhooggevallen figuren zit. Maar al die hoogstedelijke, opgekropte vrolijkheid. Die aastellerietjes. Jezus, wat nest. Oh, je... Ja, dat bedoel ik ja, getverdammer. Oké, okay, maar even, Wat de fuck heb ik nou ineens fout gedaan... dat jij zo naar over mij moet lullen? Wat jij fout gedaan hebt? Alles. He? Jij denkt dat je heel wat bent, maar je praat je zoveel feestjes en concepten... en weet ik veel allemaal, maar je weet helemaal niks van het echte leven. He? Jij hebt wel eens wat over je ellebogen in een tochtige koe gezeten... om naar een kalfje uit te trekken? Eh, uh, nee, no, no thanks. Nee, dat dacht ik al. Hans, ik ga er vandoor. Ik ga lekker terug naar mijn dorpje. En dan? En dan ga ik vanavond lekker twee minuten stil stilblijven. Of misschien nog wel langer. Want bij ons in het dorp is het soms wel een hele dag stil. Hè? Maar daar hebben wij helemaal geen 4 mei voor nodig. En dan voel ik mij zielsgelukkig bij de gedachte dat ook jij twee minuten stil bent. Hè? En in gedachte ben ik bij alle slachtoffers die na die twee minuten stilte... weer naar jouw stadse gezading moeten luisteren. Houdoe. Oké, okay, vet normaal. Not. <laughs> Goeie reis terug allemaal. 4 mei zond staatssecretaris F.H.H. H. Wekers een brief van acht pagina's naar de Tweede Kamer. Het onderwerp van de brief is systeemfraude met toeslagen. Ik heb de brief gelezen. Er staan een paar onschuldige spelfouten in. Een vraag, een vraag en een verzoek worden met elkaar verwacht. En er staat dat de brief er nu ligt. Mede gelet op irritatie die mogelijkerwijs is ontstaan naar aanleiding van uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën in de media. Die zin is er vannacht nog tussen gefrot. Maar hoe kun je nu letten op irritatie die mogelijkerwijs is ontstaan? Je kunt letten op irritatie die is ontstaan... maar als je schrijft dat irritatie mogelijkerwijs is ontstaan... kan irritatie ook niet zijn ontstaan. En als die niet is ontstaan kun je er ook niet op letten... want dan is je er niet. Maar een kniezoor die daarop let. Weker schrijft dat de brief in feite is over de vraag... wie van het kabinet waar wat wist... Er had ook nog gerust hoe bij gemogen. Dus wie van het kabinet waar, hoe, wat wist. En misschien had er ook nog waar bij gekund. Want in zo'n feit helaas wil je ook wel weten... waar de overdracht van informatie heeft plaatsgevonden. Via de brievenbus, langs het hockeyveld... of tijdens een etentje in een Bulgaars restaurant. Bij het toetje dat die keer toevallig bestond uit Bulgaars jocht. Want oh ja, dat moet nog gezegd worden. De brief van Weges gaat uitsluitend over fraude door Bulgaren. Niet door anderen. Het gaat uitsluitend om Bulgaarse gevallen. Maar de plaats van de informatieoverdracht had er dus ook nog bij gekund. Wie van het kabinet waar, wanneer, hoe, wat wist... waarbij de volgorde natuurlijk ook anders zou kunnen zijn. Wie, hoe, wat, wanneer, waar wist of wie, waar, wat, hoe, wanneer wist. Volgens de brief was Lodewijk Ascher de eerste van het kabinet die van de Bulgaarse fraude wist. Die is namelijk op 11 maart 2013, een jaar en drie maanden nadat al bekend was dat er gefraudeerd werd met toeslagen door Bulgaren, op de hoogte gesteld van het bestaan van een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD. Wie hem daarvan op 11 maart waar en hoe op de hoogte stelde, wordt in het feite helaas niet gemeld. Wekers zou nog pas anderhalve maand later zijn geïnformeerd. Dat was, zo staat in de brief, ter gelegenheid van zijn interview met het tv-programma Brandpunt. Ik herhaal, ter gelegenheid van zijn interview. Alsof Wekers in de Brandpunt-uitzending onderscheiden werd vanwege zijn grote verdiensten... voor de Bulgaars-Nederlandse wandelclub altijd vrolijk verder. Wat hier ook opvalt is dat kabinetsleden blijkbaar altijd geïnformeerd moeten worden... Zelf ergens een keer naar informeren lijkt er niet bij te zijn. De brief van Wekers bevat op de pagina's 4 en 5 enkele tussenconclusies... en op de pagina's 6 en 7 eindconclusies. Eén tussenconclusie is dat er zich een concrete fraudecasus heeft voorgedaan. Die is door de betrokken uitvoeringsinstanties adequaat aangepakt als dus Wekers. En dat adequaat oppakken... ...heeft inmiddels tot aanhoudingen geleid. In het feit helaas staat dat in december 2011 het politieonderzoek werd gestart... ...en dat dat op 22 april 2013 tot twee aanhoudingen heeft geleid. Daar zit dus bijna anderhalf jaar tussen. En met zo'n opvatting van adequaatheid kun je dus blijkbaar gewoon staatssecretaris van Financiën worden. In de eindconclusie staat dat er nu maatregelen genomen gaan worden... En dan komt de zin waarmee wekers zijn positie als staatssecretaris helemaal hoopveilig stellen. En ik citeer... De staatssecretaris van Financiën zal er zorg voor dragen... dat bij de verdere uitwerking van deze en verder nog te nemen maatregelen... optimaal gebruik wordt gemaakt van de bij de medewerkers van de Belastingdienst aanwezige expertise. Einde citaat. Daar komt dus voorlopig helemaal niks van terecht. In één zin staat hier bij elkaar... ZAL verdere uitwerking en verder nog te nemen maatregelen. Dat is drie keer de toekomende tijd. Zal verdere en verder. Kortom, er gebeurt weer niks en de slapende Tweede Kamer, die ook nog eens op recess is, ik geloof dat de helft in Bulgarije verblijft, GELACH. laat de duttende wekers gewoon weer zitten waar hij zit. Nou ja, duttende. Hij heeft de afgelopen dagen wel heel erg zijn best gedaan om zijn eigen straatjes schoon te vegen. Dat is niet gelukt, maar ook in dit geval geldt, een kniezoor die daarop let. Yeah. yeah. of sir, Joe Cocker, en hij coverde wederom, het was allemaal in 1970, dat hij die groothit van de bokstoks coverde. De letter Maddox en Englishman, dat was de LP waar het vandaan kwam, Maddox en Englishman, onder leiding van Leon Russell, de voorleukste uit Speakers met koppen. Je had een optreden van Ruben Hine die zong Hopsach, en je had OEM ook nog met Shiny Happy People. Dit was Wanda Jackson, tot aan het nieuws. Rabbit up, dat gaat ze zingen.